De Nate Kok met het NOS journaal De Amerikaan die in 2017 in Charlottesville inreed... om een groep demonstranten, heeft opnieuw levenslang gekregen. Daarbij kwam een 32-jarige vrouw om het leven... en raakte tientallen anderen gewond. Een federale rechter veroordeelde de man eerder... ook al tot levenslange zelfstraf... Daarnaast kreeg de 22-jarige Amerikaan nog eens 419 jaar celstraf. De man reed tijdens een demonstratie van rechtsextremisten in op tegendemonstranten. Eerst zei hij dat hij dat uit zelfverdediging had gedaan... maar later gaf hij toe dat hij het met voorbedachte raden had gedaan. Het aantal mensen dat wereldwijd honger leidt... is vorig jaar voor het derde jaar op rij toegenomen. Meer dan 820 miljoen mensen hadden in 2018 niet genoeg te eten... zo staat in een rapport van de Verenigde Naties... Volgens de VN neemt de honger toe in bijna heel Afrika. Ook in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied... groeit het aantal mensen dat onder voet is. Grotendeels als gevolg van conflicten in Zuid-Amerika... Een Haagse Syriëganger is veroordeeld tot 26 maanden cel en 10 maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Den Haag rekent het 23-jarige man zwaar aan dat hij zich aansloot bij Islamitische Staat in 2015. Dat is na het uitroepen van het kalifaat. Volgens de rechter wist de Hagenaar daardoor dat de IS een terroristische organisatie is. De man had bovendien een eed van trouw afgelegd en een identiteitsbewijs van IS. Ook werd hij betaald door de terreurorganisatie. De Duitse politie denkt dat de brand van afgelopen weekend in een seksauna net over de grens bij Nijmegen was aangestoken. Bij die brand kwam een 64-jarige Nederlander om het leven. Het pand is volledig verwoest, er is nog geen verdachte aangehouden. Wel werden na de brand drie mannen opgepakt die het bluswerk hinderden. Het weer is vannacht bewolkt, lokaal valt er wat motregen. Morgen begint grijs, later meer zon en overal droog. Het wordt maximaal 23 graden.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 Ah, dan, is, dan, dan hebben jullie dus gewoon al een tienjarig jubileum erop zitten dan? Ja, zeker. Ja, wat, wat, wat is er eigenlijk allemaal uh, in die tien jaar dan gebeurd? J jullie beginnen als vriendenploeg, uh, zeg ik het goed? Of jullie ja, gewoon uh, onder elkaar uh, gewoon uh, muziek maken? Uh, nou ja, Mart en ik uh, kwamen elkaar tegen op een jam sessie. Mm -hmm. En uh, toen gingen we uh, ja, een nummertje samen jammen... En was, was er was niet zo heel veel meer uh, aan de hand toen. Het, ja. gewoon, daarna kwamen we in contact, en gingen we muziek maken. En uh, natuurlijk een beetje chillen. Ja. en Gewoon uh, lol maken. En, ja, en daar komt het dan weer uit voort. Het was in principe niet echt de bedoeling in het begin om echt iets serieus te gaan doen. Maar we waren meer een beetje aan het klooien. Maar op een gegeven moment kwam het er toch wel van. En ja. tien jaar later. Uh, nou, jullie... we nog steeds van elkaar natuurlijk. <laughs> dus, uh, Ver, zit ik hier met jou aan tafel. Ja, uh, uh, uh, uh, vechten jullie elkaar meteen uit, uh, Mart, of niet? Ja, ja. ja. Dus ik kan hem uh, echt niet uh, uitstaan. Maar ja. <laughs> Het is wel echt fijn om hem. Uh, ja, stond, uh, dus ik... het is dat hij zo goed uh, een, een, een stemgeluid heeft, maar anders had je al uh, met hem afgerekend. Dat, dat is echt precies juiste. Ja, <laughs> ik geloof dat er allemaal geen klap van ja. Wat, wat erg, hè? Dat ik daar nou niks van geloof. Nee. nee. Ah, ja, dat is, het is, het is nou echt uh, heel erg jammer. Hoewel, uh, ik bedoel, ik, ik kijk naar de man die nu een beetje zit te lachen. Maar uh, die, ah, ja, ja, ja. Je bent. Drummer uh, drummertje, drummertje. Uh, ja, oh. uh, Matthijs. Een <laughs> <Want>, uh, <laughs> drummertje. De drummer. Ja, want. Uh, drum er is natuurlijk een klein beetje vervanging uh, geweest. Ja, ja, ja. Zo. Want jij bent uh, tussendoor erbij gekomen. Klopt. En er is één drummer verdwenen. Klopt. Ja. Hoe ben jij erbij gekomen? Nou, ja, goede vraag. Dat is, uh, ik kijk Ritsje even vijf jaar geleden. Zoiets, hè? Hm. Vijf jaar geleden. En uh, ik kan het me echt nog heel goed herinneren. Ik zat op een feestje <laughs> op de bank. Ik kreeg een telefoontje. <laughs> ja. En, uh, en Ritsje, die vroeg joh, uh, wil je bij ons komen drummen? En uh, zodoende? Geen moment uh, gedacht van nee. dat ga ik niet doen of nee. wat dan ook. Nee, nee. leek me hartstikke uh, leuk. Wat? Dat is niet waar. Dat is <laughs> echt, maar, misschien had <laughs> ik geen tijd. Dat, is. Nee. dat heb ik nooit <laughs> dat heb ik, ja. ja. ik denk dat hij dat gedroomd heeft. Ja. Ja, dat He. zou kunnen. Ja. Goed.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 We pakte hij ook de gitaar erbij en uh, besloot op een niet gegeven moment <laughs> nou, nee dat kon niet wel maar ik begrijp en, dat op een gegeven ja. besloten dat, dat ze daar toch iemand voor ook voor in de plaats wilden, zodat hij zich meer kon storten op, op de zang ja, de, de grondleggers zijn dus uh, Martin uh, Ritchie dat uh, zijn de ja, grond, de founding fathers twice van, van Twice the same ja, ja. Uh, de naam hier. Hoe, uh, hoe zijn jullie erop gekomen ik heb nooit wow. gesteld die vraag, hoe, dus hoe, zijn je ja, hoe zijn jullie op die naam eigenlijk gekomen? Nou, je ah, zegt twee het al. keer hetzelfde. Ja, zo, je... je zegt het al, we zijn met z'n tweeën begonnen. Het ja. waren uh, twee roekeloze jongeren. En, Twice! Ik uh, wilden muziek maken, man. Ja. Roekeloos ja. ook, hè? Roekeloos. Ja. Dat, dat roekeloze. Als... Ja, ja, ik wil niet wil te niet, wil niet veel zeggen, maar dat uh, roekeloze dat zit toch nog een beetje wel verstopt in uh, de, de, de, de muziek. De muziek. Ja, ja, ja, ja.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 Uh, en, en zo blijven we eigenlijk gewoon doorgaan. Ja. Uh, we zijn nu bezig met uh, ons kerstnummertje. Want ja, oh, we doen al na, nu al. Ja, de mussen ja, vallen dood van het dak af. Uh. Ja, We <laughs> ja. je niet, het nummer van Sleet, Merry Christmas. Die zou oorspronkelijk geen kerstnummer zijn. En die is ook in de zomer opgenomen. Maar goed, ja. uiteindelijk is het toch gepusht maar, naar de maar, decembermaand. Maar het wordt, het het wordt het geen Sleet, hè? He? Dus het uh, wordt wel een twaalfste Het slaten. wel in de decembermaand. Dat oh. wel. Maar het wordt ons eigen kerstnummer. Dat doen we oh, okay. voor het eerst. Het dus okay. is gewoon een eigen kerstnummer. Nou, even hier komen doen hoor. Nou ja, goed. Wat mij betreft, prima. Mooi, afgesproken. Kerst, Kerstavond, dan, uh, <laughs> ja. dan uh, dat zorgen we wel dat we de speciale uitzendingen wel even elkaar... Ja. Nice. Vragen we vragen wel aan de programmaleiding of we dat kunnen uh, doen. Ik dat jullie hier dan wel een paar versieringen hebben en dergelijke. Ja, en nou dan ja, dan ja, kerstballen en uh, kerstversieringen, die, uh, die worden dan wel ook alweer van stal gehaald. Bemoei je me nooit mee, want als ik me daarmee ga bemoeien... dan krijg ik toch altijd weer een, uh, een scheef gezicht hier binnen ja. zetten. Maar dan, is dat? Is dat omdat jij het niet kan? Nee, nee, goed...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 Uh, eerst weer tijd voor muziek. Uh, ja, dat leuke is dat ik uh, toevallig uh, dat, uh, dat wij een, uh, een, ja, een burgemeester gaan krijgen. Tenminste, uh, uh, ja, hij moet nog benoemd worden. Het, uh, hij heeft, is voorgedragen. Ik, ik, ik zocht naar het woord. Uh, het is een voorgedragen burgemeester. De man heet uh, David Molenburg. Zelf ook.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 And you die.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 Room. If I wanna be bold, I gotta act soon There's a voice in my head that says I have to From this moment easy. Uh, that it season. it Now that the stars are right above receiving the pressure of the feeling Reliquid's miserable to form a solution it, it leads to confusion. oh my soul is trapped inside and needs to be free Guess my ambiguity got the best on me he knows exactly how i feel like i can't If I wanna be bold, I gotta action. There's a voice in my head says I Dus heb ik nog de hoop dat ze deze kant op uh, komt. Maar uh, misschien is die hoop wel ijdel. Elineman met uh, C-Zit. Het komt uh, van uh, het, de EP Tantrum. En daarvoor gaat het natuurlijk Stilwave. Uh, maar goed, het is tijd voor nog een, uh, een blok van twee. Van de mannen van Twice The Same.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 Ja, er zit uh, wel een uh, behoorlijke gevoelige lading in dit. Uh, ja, zeker, nummer, ja. zeker weten. Het laatste nummer uh, voor uh, vanavond, mannen. Even kijken of iedereen klaar is. Kijk, je ziet natuurlijk die gitarist van ons, die heeft voor, echt voor elk nummer een andere gitaar. Die die overigens ja. altijd zelf bouwt. Die, die, die ja. Het is geen gelach. Ja, dan moeten we dat ook. Drie of vier gitaren die hij gewoon zelf heeft gemaakt. Het is, uh... Dat is alleen maar goed, want uh, dat, uh, dat tekent de echte muzikant. Gewoon zelf uh, het materiaal bouwen. Ja, daar houden we natuurlijk van. A, a, het materiaal bouwt hij niet hoor, alleen de gitaar. Ah, ja. Nou, dat bedoel ik, bedoel ik. Oké, okay. we zijn zo weer.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 Surprise. I feel this fever burning up, and know it is no surprise I had it all, oh God I had my fun Nog een kwartier en dan is het uh, de beurt aan uh, vadersbeugen met een uh, nieuwe aflevering van Peaceful Radio. Nou, of dit een vreedzaam uh, samenzijn is uh, geweest? Ik denk het wel. Hoewel, er staat er een een, een beetje kabel op te rollen en uh, die uh, trakteerde me net een beetje op een uh, grote middelvinger. Dus ja, dat, dat krijg je. Ja, je zit wel uh, leuk te lachen, maar, uh, <laughs> maar goed... Uh, maar, maar goed, we kunnen er ook niet zonder hem. De grote vriend Martijn Luiten, die, die ook zeer belangrijk werken heeft weten te verrichten vandaag. Goed, het is, het is voorbij. Maar ik heb toch ook net in dat... Ik zei net over de songs inhoudelijk. Want ja, Richie, jij, ja. Bent, jij bent volgens mij verantwoordelijk voor het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 Nou ja, kijk, het, het is allebei belangrijk. Ja, het, ja is het net zo. Ja, ja. Het net zo. Het ene gaat niet zonder het andere. Ja. Um, en kijk, en zo'n zo krachtig stuk hè, waar je bijvoorbeeld opbouwt, dan kan je opbouwen met muziek en met woorden. En daardoor kan je echt soms een heel episch stuk creëren wat, wat mensen echt gaan voelen. En wij natuurlijk ook zelf. Ja, want het, uh, het, het voorlaatste nummer, hè, dus het, uh, het uh, eerste nummer van het derde blok, was zo'n nummer. Uh, ja. ja, absoluut. Ja. Absoluut. Nou, het dan dan raak je toch naar mijn idee wel een gevoelige snaar mee. Oh.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 Ja, ja, jongens, de boeken ons alsjeblieft. Ja. Pinkpop heeft niet gereageerd. Ik nee, niks. Ja, dat, wat? Uh, Jan, Jan uh, Waar Smeet. gaat dat mis? Sowieso ja. nou, uh, komen we hier terug uh, eind dit jaar. We doen sowieso wat, uh, wat semi optredens eind in dit jaar. Ja. En uh, we, we willen spelen. Boeken ons, weet je? Boek oh, ons oké. goed. Er komen nog een paar vette dingen aan die nog niet precies vaststaan welke data. Maar dat zijn uh. dingen zijn oktober, november, december. Er ja. zijn dingen Zaandam, Beverwijk, Heemskerk. Uh, we gaan... Uh. Hopelijk nog even naar Engeland. Het hangt een beetje van de planning af van ja. ons persoonlijk. Want dat ik ook een, een leven naast de ben. Dat <laughs> ja. moet we oppassen. Ja, ja. En uh, ja, dus er komen vette dingen aan. Maar wanneer exact? Dat moet je even op twicethesame.com bekijken. Uh, Oké, okay. okay, goed. Uh, jongens, hartelijk dank voor de komst. En graag tot uh, ja, bedankt, ja. ergens wel, aan ja. het eind van het jaar. Oké, okay, jongens. Uh, dat waren ze. We gaan nog even een uh, nummer draaien van Jet Papillion. En dat uh, nummer dat heet uh, Insolitude.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 My knees before the altar if my prayers denied A disgrace for the lonely father That's Mr. Divine I'm calling, calling you now I'm falling, falling from the sky Blind and the to both arms bow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 For the leaf of the dust, Mr. Divine, I'm calling, calling you now. I'm falling, falling from the sky. Light and solitude, both arms bound. Twine and solitude, I'll crash down.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 It goes away